Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Mona Keizer heeft haar CDA-lidmaatschap opgezegd met RTL Nieuws. Volgens hun bronnen was ze het niet eens met het idee om Hubert Bruls misschien lijsttrekker te maken voor de komende verkiezingen. Vooral de manier waarop er met haar kritiek werd omgegaan schoot in het verkeerde keelgat. Keizer was tot september 2021 staatssecretaris van Economische Zaken. In Zeeland is een man ernstig gewond geraakt toen hij zichzelf per ongeluk in brand zette met een onkruidbrander. Het gebeurde in Kamperland. Het slachtoffer is een oude man en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Op steeds meer plekken in Nederland wordt de tijgermug gezien. Die horen eigenlijk niet in Nederland voor te komen, maar door de hogere temperaturen vinden ze het hier steeds fijner. Maar voor ons zijn ze niet zo fijn, want ze kunnen allerlei infectieziektes verspreiden. Experts willen daarom dat Europa met een plan van aanpak komt. En het nieuwe voetbalseizoen is begonnen. Landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV trappen nu af in de wedstrijd om de johan kruijf Die wedstrijd wordt gezien als de officiële opening van het seizoen. De twee clubs gaan allebei met een ander gevoel de wedstrijd in, zegt verslaggever Joep Schreuder. Ze hebben allebei een ander traject, een route naar succes. Naar topvorm. Bij Feyenoord bijvoorbeeld is landskampioen. Dat hoeft eigenlijk pas echt in vorm te zijn half september. Als de Champions League ook begint. Voor PSV ligt dat heel erg anders. Die moeten er nu staan. Want deze wedstrijd wordt bijvoorbeeld niet voor niks deze vrijdagavond gespeeld. Omdat aanstaande dinsdag men in Eindhoven alweer een Oostenrijkse tegenstander te maken krijgt. Voor de voorronde van de Champions League. Het duel is in de Kuip in Rotterdam. Het weer, vanavond is het droog, morgen krijgen we meer regen en wordt het een graad of 19. Zondag wordt het ook geen stranddag, dan krijgen we hagel, onweer en wordt het hooguit 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort Zom. en zomerhits. -Zom. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu het weekend in. Ik Zwarte haren, bruine ogen, ik krijg jou niet meer.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 Het zomer in mijn hart Ik heb tot nu toe Nooit geweten Maar nu weet ik Wat liefde is Dit mag voor altijd, mag voor altijd. Wel zo blijven zie en het vuur.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 is jouw keuze ZFM. Ik vind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 Komt en nu slaap ik nog steeds niet Alleen door je slijden Heel de nacht slijden Slijt door je foto's in, Want ik wil jou bij me Half vier en ik ben weer aan het slijden Heel de nacht slijden Want ik ben zo alleen Ik wil jou bij me hey, Ik zag je op de grens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 En ik slaap ik nog steeds niet. Alleen door je ja. ZFM. ZFM Zandvoort ZFM zal 106.9 FM. ZFM.